Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt steeds meer duidelijk over het dodelijke ongeluk met een luchtballon... gisteravond in De Hoeve in Friesland. Een vrouw van 66 kwam daarbij om. Zij zat in die ballon met collega's die een uitje hadden. De oorzaak van het ongeluk is officieel nog niet duidelijk... maar er zijn wel sterke vermoedens, zegt verslaggever Jeroen Gortworst. Waarschijnlijk speelt het weer een grote rol. En dan met name de wind. Die was vermoedelijk onverwas hard bij de landing... waardoor het bakje met een hele grote eigenlijk is neergekomen op het weiland. En als je hier staat, dan zie je die sporen ook nog steeds. En je ziet eraan dat die echt een paar keer op de grond is gestuiterd als het ware. Waarbij elke stuiter mensen een enorme klap maakte op de grond. Nou ja, daardoor ontstond dan aan boord een enorme panieksituatie. Maar ja, dat is wat we nu weten. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid die, die gaat dat nu verder onderzoeken. Sophie Hilbrand komt terug op tv. De presentatrice van BNNVARA gaat volgens RTL Boulevard een aantal nieuwe afleveringen maken van het legendarische programma Nu We Er Toch Zijn. In die show wordt de gastvrijheid van mensen in Nederland getest. Hilbrand maakte in mei bekend te stoppen bij Bar Laat, de late talkshow op NPO1. En opslagboksen worden steeds populairder. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om hun spullen in een opslaglocatie te bewaren. Economieredacteur Ruben Echt vertelt waarom de opslag nu zo populair is. Zo is het bijvoorbeeld dat thuiswerken, wat sinds corona populair is geworden. Ja, kamer of zolder moet dan leeg om een werkkamer in te richten. Ja, waar laat je al je meubels, je sportspullen, je boeken. De huizen die worden ook wat kleiner. Mensen hebben daar toch wat minder opslag. En ja, voor niet iedereen is het even gemakkelijk om ook een huis te krijgen, kopen of huren. Je hoort ook wel van studenten die na hun studie dan terug naar het ouderlijk huis moeten. Ja, dan zit je daar met je spullen. Experts, danken dat we de komende jaren ook steeds meer opslagplekken in steden gaan zien. Het weer, het blijft toch wel even warm vanavond. Vannacht is het niet kouder dan tussen de 15 en 20 graden. Morgen overdag flink wat zon bij 25 graden aan zee en maximaal 31 in Limburg. Morgenavond komt er meer wind en koelt het sneller af dan de afgelopen dagen. ZFM Verkeersinformatie dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag is de weg gelukkig weer vrij. Tussen Knoopende Nieuwmeer en, en Hoofddorp, 10 kilometer file. Er zijn natuurlijk nog wel werkzaamheden daar. Een half uur vertraging. Op de A10 bij de Koentunnel richting het noorden... door de werkzaamheden tussen Amsterdam, De Paarses en Zeeburg... ook een half uur vertraging in 13 kilometer file. En 200 Amsterdam richting Haarlem bij halfweg 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 in the eye.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 Mijn mooie en huis dat heb je nu wel in de gaten. Soms dan lijken dat ze bijna zat te droog. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en oh wat ouders gingen scheiden. Maar Monika die haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden.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 Chivalry is dead, but she's still kind cute Hey, mm -hmm. I can't keep my mind off you Who you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet Get you on my level, do you think that you can handle it? Uh, they call me Thomas, last name Crown Recognize gang, I'ma lay-binds down I'm a big girl, I can handle myself But if we get lonely, I may need your help Pay attention to me, I don't talk for my health I want you on my team So does everybody else Maybe we can keep it on the low Let your guards down, ain't nobody got it low. If you were the girl, I know a place we can go <laughs> What kind of girl do you take me for? Miscuous girl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 I'm a freaky shit to say, don't say, don't to get inside of your brain to See if you can work me the way you say It's okay, it's alright. I got something that you don't like Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve match no good. Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een lichaam gevonden in de zoektocht naar een Syrische vrouw die sinds vorige week vermist was. Vermoedelijk gaat het om de 24-jarige vrouw uit Almere. De politie is nog op zoek naar een verdachte, een Syrische man van 34 President Trump heeft er vertrouwen in dat Rusland bereid is tot een deal om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ik denk dat Poetin het gaat doen, zei hij tegen Fox News. Poetin en Trump spreken elkaar morgenavond in Alaska. Door overstromingen in het Indiaanse deel van Kashmir zijn zeker 34 mensen omgekomen. Meer dan 200 mensen worden vermist. De doden vielen in een dorp in de Himalaya. De overstromingen en modderstromen ontstonden na aanhoudende stortbuien. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Morgen weer zomers, maar iets minder warm dan vandaag met 25 tot 31 graden. Dit is ZFM.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 ZFM m